Dit is Ewald Jong met het NOS-journaal. De vrijwilliging bij de Belastingdienst stopte op 1 september. Werknemers van de Fiscus kregen sinds februari de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken. Bij hun vertrek zouden ze maximaal 75.000 euro mee kunnen krijgen. Op die manier wilde de Belastingdienst tot 2023 gefaseerd zo'n 5.000 banen schrappen. Maar de regeling is zo populair dat het aantal nu al is gehaald. De regeling is nu in overleg met de bonden stopgezet omdat de Belastingdienst zijn werk anders niet meer zou kunnen doen. De algemene vergadering van de VN gaat rond dit tijdstip verder met stemmen over de vijfde niet permanente zetel in de Veiligheidsraad. Nederland en Italië komen in aanmerking voor de zetel, maar de twee landen hebben van de algemene vergadering nog niet de benodigde tweederde meerderheid van de stemmen gekregen. Inmiddels is de vergadering toe aan de vierde stemronde. Vandaag werden al vier niet permanente zetels van de Veiligheidsraad vergeven aan Zweden, Ethiopië, Kazachstan en Bolivia. Volgens de regels van de VN moet er worden gestemd tot er een land is gekozen. Nederland krijgt van de EU extra tijd om te bepalen... wat er moet gebeuren met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Premier Rutte heeft de kwestie aangekaart... tijdens het diner van de EU-leiders in Brussel. Hij zei dat er extra tijd nodig is om recht te doen aan de uitslag. De Europese leiders toonden daar begrip voor. De Europese Raad is bijeen om te bespreken... hoe de Europese Unie verder moet na de brexit... Bij het referendum stemde een meerderheid tegen het associatieverdrag van de EU met de Oekraïne. Maar een groot deel van de afspraken in het verdrag zijn al in werking getreden. Het weer, nog een enkele bui. Vooral vannacht regen bij minimaal rond 13 graden. Morgen wordt het weer droog en schijnt er ook af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden met een stevige Zuidwestenwind. Ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig en fris voor de tijd van het jaar. Nog ruim een week voordat die bij iedereen landen. En er is nauwelijks of geen uh, mogelijkheid om, uh, om daarover te praten en uh, in gesprek te gaan met het college. En ik vind dat, vind ik eigenlijk een slechte zaak. Dus dat zou beter moeten. Ik heb naar aanleiding van de vragen en de antwoorden, daarbij heb ik toch wel wat, uh, wat, wat opmerkingen of aanmerkingen. Allereerst hebben wij gevraagd over uh, iets uh, over de uh, afvalinzameling. Ehm... Uh, daar staat in, op bladzijde 42 staat een planning die we niet gehaald hebben. Eh, ik heb gevraagd van wat is de mogelijke oorzaak en hoe dat bereikt in, dat het in 2016 wel wordt gehaald. En dan wordt er gezegd van er is geen sprake van een planning. Nou, dan raad ik toch de portefeuillehouder nog maar eens even aan om op bladzijde 42 te kijken. Want daar staat toch echt wel planning. Uh, we hebben een vraag gesteld over de blauwe trim, waar uh, gekleurde glazen panelen uh, bij breuk dat er glassplinters vrijkomen. We hebben de vraag, gezegd van, uh, de vraag gesteld van is hier bij de architect of de aannemer in gebreken ten aanzien van de gehanteerde bouwnormen, uh, omdat het met name natuurlijk een schoolplein betreft waar kinderen uh, rondlopen en spelen, uh, waarbij het extra gevaarlijk is. Uh, en ik heb ook de vraag gesteld wie draait op voor de kosten van vervanging van de panelen. Dan wordt er alleen, krijg ik alleen een antwoord van de architect en aannemer is niet in gebreken. Punt. Ja, dat vraag ik niet helemaal. Ik vraag eigenlijk van wat voor bouwnormen zijn er gehanteerd? En eh, zijn die bouwnormen ook inderdaad bij de realisatie zijn die, eh, gehanteerd en, en ook uitgevoerd als zodanig? Um, ik heb een vraag gesteld, of we hebben een vraag gesteld over uh, de bouw, uh, de samenwerking met de kei, maar daar kom ik in de voorjaarsnota nog wel even op terug. Um, er is een vraag gesteld um, over dwangsommen. Um, ik begrijp de procedure niet helemaal, zoals die uh, staat, zoals het in ieder geval staat omschreven. Uh, volgens mij is het zo dat, zeg maar, in, als iemand dreigt in gebreken te blijven, wordt er een dwangsom opgelegd. Die is pas inbaar op het moment dat iemand daadwerkelijk ingebreken blijft. Uh, en dan zou je hem in feite ook in de boek op moeten nemen en als er dan gesteld wordt van de debiteur in kwestie dat is meestal uh, behoort tot een doelgroep een specifieke doelgroep waarvan het risico op geen verhaal heel erg groot is dan vraag ik me af wat is dan de zin van zo'n aanwijzing en wat is dan de zin van het opleggen van een dwangsom als je dan toch al niet weet, uh, toch al weet dat het niet uh, geïnd wordt want moet je dan niet meteen overgaan tot wat uh, andere acties en dan het slot was, het, was een vraag van onze kant. Met interruptie, de... voorzitter. Ja. Volgens mij heeft uw partijgenoot, de heer De Vries, altijd gezegd... ...een commissievergadering moet je niet overdoen. En dat bent u aan het doen. Nee. Voorzitter, ik wil dat u daar rekening mee houdt... ...dat we daar wel een scheiding in maken. Want nu gaan we gewoon weer een commissie opnieuw doen. En we hebben nog een voorjaarsnota te gaan. Dus wat dat betreft vind ik dat u daar wat beter op moet letten. Nou, Dank u wel, meneer nou, Paap. Ik vind het, ik vind het, mag ik daar even een handdoek nee, nee, geven? Nee, nee, nee. Oh. er wordt een vraag aan mij gesteld, meneer Berendsen. En deel zijn advies aan u. Uh, ik heb een beetje, want meneer Paap, door zijn interruptie... legde hier het dilemma bloot wat in mijn hoofd uh, rondging. Uh, meneer Berendsen is, nog, is sinds kort deelgenoot van deze raad. En we hebben na afloop van de commissie... Een uh, of twee dagen later even om de tafel gezeten... omdat ik een behoefte aan had om te duiden... hoe een commissiestructuur zou kunnen werken. Want u voelde zich tekort gedaan, meneer Beertse, door het feit dat er niet alle antwoorden kwamen in die vergadering. Terwijl u wel, namens OPZ, keurig de vragen van tevoren had gesteld. Nou, dan heb je het systeem van technische vragen... en politiek-bestuurlijke vragen. Daar, daar zit echt een onderscheid in. Uh, dus ik, ik dacht, nu het dilemma... nou, ik bied iets meer ruimte, want normaal zou ik u al hebben... Afgekapt, Omdat deze vragen eigenlijk voor het grootste gedeelte op één of twee na niet in dit podium thuis horen. Dat is even het dilemma meneer Papen heeft u ook antwoord op de vraag. Want we proberen zoveel mogelijk uitvoeringszaken buiten commissie aan raad te houden. Eh, dus ik heb nu iets meer ruimte geboden. En dat gaan we ook in de beantwoording toestaan. Maar dat was even het gegeven. Het karakter is eenmalig. Ja? ja mag ik daar dan op antwoorden? Want dan vind ik ook dat u in de commissie ook de gelegenheid moet laten tot het stellen van vragen en, uh, en antwoorden. En als ik dan zeg maar uh, namens OPZ op tijd, ja, binnen het gestelde uh, tijdspannen de vragen indien. En die vragen die worden dan niet meegenomen in de commissievergadering. Dan zit ik dan met een probleem. Wanneer moet ik die vragen dan stellen? Of wanneer moet ik dan de, de, de, de, de wanneer kan ik dan de toelichting krijgen? Ja, ik heb geprobeerd nog met de verantwoordelijke wethouder van de week een afspraak gemaakt. Dat is vanwege zijn agenda en mijn agenda is dat niet gelukt. En dan vind ik dat ik dan nu het recht heb om die vragen nu te stellen. En als daar problemen mee zijn, dan vraag ik me af van nee, nee. Uh, waar ligt dan eigenlijk procedureel dan, uh, de fout? Ligt die dan bij mij of ligt die dan ergens anders? Wilt u een ja-nee antwoord, meneer Berensen? U kunt Heel makkelijk tegen me zeggen, meneer Bierens, u heeft gelijk. Nou, in dit geval ga ik zeggen, de fout ligt dan bij u. Dat heb ik ook geprobeerd duidelijk te maken in het antwoordnet. We hebben hier een aantal afspraken, maar het ingewikkelde daarvan is dat technische uitvoeringszaken eigenlijk buiten dit gremium blijven. En politiek-bestuurlijke zaken hier wel moeten komen. Maar dat is even wennen. En daar moeten we elkaar in meenemen. Daarom bood ik nu even de ruimte. Maar ik heb geen behoefte aan een discussie over welke afspraken we hier hebben gemaakt. Dat kan buiten dit podium op dit moment. Want dat vind ik zonde van u alle tijd. En ik ben beschikbaar op elk moment. Ik pas mijn agenda daarvoor aan om met u allen, inclusief u meneer Berensen, daarover van gedachten te wisselen. Want we hebben er belang bij dat iedereen in positie is en blijft. Maar omdat u nog zo nieuw bent in deze raad, maar behoorlijk van zich doet horen, bood ik nu wat extra ruimte. Punt. Ik ben het absoluut niet met, met u eens. Meneer Berends, ik ontneem u het woord. gek ja, het het. En ik, ik ontneem u het woord vooral omdat ik even behoefte heb aan een schorsing. Uh, want ik geef net aan hoe ik het reglement uitleg. Dat is met u allen hier afgesproken. En dan kunt u het mee eens zijn of niet, maar dat moet u mij niet verwijten. Want dan moet u op een ander podium in het presidium de discussie gaan voeren. Dat zijn een aantal van de spelregels. Daar probeer ik de ruimte in te zoeken om u toch enigszins te willen te zijn, niet meer niet minder. Ik schors voor vijf minuten. Um, en ik onderbrak u meneer Berendsen, want volgens mij was u nog in uw betoog. Mag ik u het woord geven? Ik heb verder geen vragen meer. Nee. Dank u wel. Ja. En voor de luisteraars thuis. Sommige mensen denken dat ik werk met gele en rode kaarten. Nou, ik heb ze niet en ik werk er ook niet mee. En dit was zeker een groene kaart. Eens um, dus even kijken waar ik nu ben gebleven. Mevrouw Geuronsson, volgens mij staat u op het lijstje. Dank u voorzitter. Um, de jaarrekening laat uiteindelijk een, een positieve resultatie van uh, 2,5 miljoen euro. Uh, dat is mooi, dat voegen we natuurlijk toe aan de, aan de algemene reserve. En vervolgens gaan we eigenlijk bij de voorjaarsnota bepalen... Uh, ...of we mogelijk gelden gaan inzetten en waar we ze gaan inzetten. En in dat kader verbaast me eigenlijk het, het, het amendement of een motie of wat het nu gaat uh, worden. Want feitelijk zou je kunnen zeggen dit is een voorjaarsnota verhaal. Want bij de voorjaarsnota geven we onze wens aan, geven we aan wat we willen... Geven, ...doen we voorstellen voor, voor nieuw beleid of aangepast beleid... ...en dan zoeken we dekking bij. Dit zou een vorm dan van een dekking kunnen zijn. Uh, wat zeker in dat kader... Um, ...zou ik graag daar een reflectie op hebben van de wethouder. Want op het moment dat je het namelijk in deze manier laat vrijvallen... ...dan um, zou je feitelijk een bestemmingsreserve in het leven moeten roepen. Is dat correct? En dan hoor ik graag een reflectie op. Dat gezegd hebbende is natuurlijk ook het feit... ...dat diverse bestemmingsreserves uh, opgedoekt zijn. En meneer Kroonsberg had u een interruptie? Nee, alright. Dames en heren, ik merk dat deze vergadering... ...soms wat onrustig wordt. U heeft kennelijk veel te delen... ...maar dat kan voor de spreker hinderlijk zijn... ...zeker omdat daar het beeld ontstaat dat je niet luistert. Mevrouw Bjornsson. Dank u wel. Um, wat natuurlijk ook heel nadrukkelijk naar voren kwam in dit kader... ...en dat is in de aparte commissie geweest... ...waar we het sociaal domein behandeld hebben... Um, ...dat de gelden eigenlijk die voor het sociaal domein bestemd zijn... ...niet allemaal zijn um, benut. Laten we het dan zo maar even zeggen. Daar is de wethouder ook van aangegeven van dat het eigenlijk een, een leermoment is, ook voor volgend jaar, zodat de gelden beter ingezet zouden kunnen worden. Op dat moment heb ik ook Open horen zeggen, toen al werd aangegeven van we willen gelden oormerken. Van nee, we gaan niet oormerken, we gaan geen reserves in het leven roepen. En eigenlijk als ik dan dit amendement zie, zeg ik dan nou, dat vind ik een beetje strijdig. Maar misschien kan Open daar een tweede termijn een reactie op geven. Na de reflectie van het college. Uh, voorzitter, één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus het geld wat, wat overkomt uit de algemene reserve is natuurlijk ook een winstneming uit LDC. Er komen ook nog een aantal projecten op ons af de aankomende jaren waar mogelijk verliezen in zitten. Dus laten we in ieder geval, ondanks het mooie resultaat, wel nuchter blijven naar de toekomst en niet meteen weer het geld allemaal uitgeven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Guuranson. Ik kijk rond. Heb ik iemand tekort gedaan in eerste termijn? Dan gaan we naar de portefeuillehouders. Ik begin bij wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Um, de vraag over uh, de dwangsom en, en, en, en de systematiek die wij volgen. Ja, dat is gewoon de systematiek die we hebben. Dat je dwangsommen oplegt. En dat je een inschatting maakt of ze wel of niet inbaar zijn. Dus, dus, dus neem je daar voorzieningen soms voor op. Nou, dat is deze strategie. En dit moet je doen op deze manier. Want anders geef je van tevoren al aan... Van, oh, het is toch niet inbaar, dus ik leg geen dwangsom op. Maar zo werkt het niet in Nederland. En zo werkt ook niet de, de wetgeving. Dus wat dat betreft is dat het antwoord daarop. Vandaar dat wij dat dus voorzien. Um, dan kom ik naar het... het, het ...abonnement en, en dan begin ik eigenlijk met de opmerkingen van, me, van mevrouw Geurenson ...en ook de opmerking van de heer Toon over dat, uh, die bestemmingsreserve wel of niet. Dit is natuurlijk wel, een, een wat hier voor ligt is natuurlijk wel, er is een, echt een groot overschot op het sociaal domein. Uh, er zijn echt, we zitten midden in de, in de transformatie, dus we zijn er nog niet... Dus ja, ik vind het wel een, een heel bijzonder geval wat hier, hier speelt. We, we hebben nog een, een aantal zaken heel goed te regelen. Daar is naar alle waarschijnlijk ook wel extra geld voor nodig, denk ik. Uh, dus het voorstel om, om een on, extra onverdeeld budget op te nemen... Ja, dat, is inderdaad, uh, dat is dus geen bestemmingsgeschreven, want we, we, we zetten het gewoon in. En, en we zullen het ook uh, in 2017 moeten uitgeven. Dus wat dat betreft is dat een andere... Uh, Insteek, als dat je met bestemmingsreserves weet. Het is direct anticiperen wat men vraagt aan het college... Op van, van u heeft heel veel geld over, u wil, uh, u, u wil daar wat mee... want u zegt van er komt nog heel veel op ons af, dat herkent het college. Dus op zich kunnen wij wel leven met die aanpak... dat je dan zegt het is een onverdeeld budget voor één jaar... Om dat extra in te zetten. En wij zullen dat dus ook moeten verantwoorden en met voorstellen moeten komen. En als dat niet gebruikt wordt, dan vloeit het vanzelf weer terug naar de algemene reserves. Dan heb ik nog wel een opmerking over het... Bluis, mevrouw Gurdelsen heeft een interruptie ter verduidelijking, denk ik. Mevrouw Gurdelsen. Dank u voorzitter. U zegt al zelf van het is een behoorlijk bedrag wat terugvloeit, 1,8 miljoen. Ik kan me ook voorstellen op het moment dat je zegt van we zitten nog midden in een transformatie en we willen zaken extra doen, dat je misschien wel uiteindelijk zegt van we hebben wel 7 ton nodig. Maar dat is aan u om daar met voorstellen voor te komen, uiteindelijk bij een begroting. Ik ga toch niet op voorhand zeggen, ja, nee, als we dat geld niet zouden krijgen, dan gaan we die voorstellen niet doen. Want dat is hetgeen wat u zelf in de commissie heeft aangegeven. Ja, we moeten volgend jaar moeten kijken wat we doen, hoe we dingen beter kunnen doen, hoe we de gelden toch beter kunnen inzetten, waar ze naartoe moeten. Dus feitelijk is dat, zou ik ook kunnen zeggen, nou, in dat kader is het amendement overbodig, want het is toch mijn, mijn beleid om dat te gaan doen. Ja, maar als, als ik van, het, uh, van de raad uh, een voorstel krijg om een onverdeeld budget op te nemen terwijl ik weet dat ik dat wil doen, dan denk ik dat ik dat met bijna handen moet aangrijpen. Dat, dat, dat lijkt mij logisch. En Het is aan uw raad om dat zo te beslissen. En als ik inderdaad tekort zou komen en het college is van mening dat we extra geld nodig hebben, dan zullen wij dat ook melden. Dan kom je bij de voorjaarsnota daarmee. Dus wat dat betreft... Ja, denk dat lijkt we... me lastig, want die komt hierna op de agenda. Nee, de voorjaarsnota van 2017 heb ik het dan over. Want dit is geld voor 2017. Um, de enige wat ik nog als opmerking erover heb... is er staat vanuit het overschot van 2015... van de algemene reserve. Volgens mij moet, kan die zin... dat kan ertussen uit, want we gaan gewoon van het overschot... een deel als ongedeeld budget opnemen. Dus volgens mij kan het algemene reserve eruit. En dan gewoon... Vanuit het overzicht 2015, het komende jaar een onverdeeld budget. Volgens mij is dat een betere, beter verhaal. Want het gaat niet eerst terug naar de algemene reserve. Maar misschien dat anders de afdeling financiën wel zegt dat het zo moet. Maar dat wil ik dan nog wel even horen. Want dat, dat is altijd mijn discussie of dat zo moet of niet. Dus dat, dat moet ik even een korte schorsing even checken. En wethouder Bluis, dat was wat u betreft de beantwoording? Ja, volgens mij de andere vragen zijn... Heb ik, heb ik iets gemist? Heeft u iets gezegd over motie of abonnement? Abonnement? Ik heb over het abonnement gezegd, ja. Nee, uh, maakt u onderscheid of het een motie of een abonnement is? Nee, zijn? Ik, dat is een van de vraag. Ik denk dat het een abonnement uh, dient te zijn. Oké, okay. Maar ook daar mag de griffie zich nog over buigen voor mij, hoor. Het is voor mij altijd ook lastig. Moties, abonnementen. Dank u wel meneer Bluis. Wethouder Kuipers. Ja, ik heb geloof ik twee vragen te beantwoorden. De eerste vraag van de heer Paap van Sociaal Zandvoort. Over de herijking van minimabeleid en de oproep om dat voor uh, 1 januari gereed te hebben en dan ook te laten ingaan. Ik kan u daarin denk ik blij maken want we willen het 1 oktober van dit jaar al laten ingaan. Door het reces en de periode waar we nu aan zijn beland, komt het waarschijnlijk in het derde kwartaal op uw agenda. En dan willen we het zo snel mogelijk laten ingaan. En dan heb ik nog de vraag van de heer Beretsen over de panelen van de blauwe tram. Ja, we hebben een kort antwoord neergezet, maar dat is ook omdat het wel heel erg in detail gaat als je dat helemaal gaat uitschrijven waarom die aansprakelijkheid er niet is. Um, maar heel concreet, er is een NEN-norm toegepast, 3569 uit 2011. Dat gaat over glas dat binnen valafstand wordt geplaatst. En dat moet dan aan die norm voldoen. Dat is een uh, bepaalde vorm van hardglas. En als je daartegen aanvalt, dan valt het in hele kleine stukjes uiteen. Dan is er geen risico eigenlijk op, uh, op, op letsel. Dat is er eigenlijk uiteindelijk ook niet geweest overigens. Er zijn wel kinderen tegen aangevallen, maar echt letsel was er niet. Um, en dat is een uh, uh, in de wereld van scholen geaccepteerde vorm van glas. Uh, en desondanks hebben wij gezegd, uh, om ieder risico in de toekomst te vermijden... willen we dat die panelen worden vervangen door een andere vorm van kunststof. En dat is ook gebeurd. En dat hebben we dus ook zelf betaald. Want in het programma van eisen stond het keurig weggeschreven... onder die geldende normering. Wethouder Kuipers, de nota minimabeleid. Daar heeft meneer Paap ook een opmerking... Is beantwoord? Oei, dan val ik door de mond. Uh, meneer Berensen, ik vervang mevrouw Tjalik. En u heeft een vraag gesteld over het afval. En wel de vraag of er een planning is of niet. Want volgens het antwoord zou dat niet zijn. Uh, ik moet u het antwoord schuldig blijven. Mijn geheugen is niet zo goed en ik kan het ook zo snel in de stukken niet vinden. Uh, maar ik zeg u toe dat ik op terug ga komen, hetzij in een gesprek, hetzij met een nadere toelichting. Uh, want ik ben er zelf ook wel nieuwsgierig naar. Uh, en dat gaat dan op korte termijn, want anders is wethouder Charliek weer terug. Um, volgens mij hebben we dan in eerste termijn de ronde gemaakt. Het abonnement is ook vanuit het college geduid. We gaan naar de tweede termijn. Mag ik even kijken, wie wil in tweede termijn. Meneer Petonen. Dat is hem, meneer Tone. Ja, voorzitter, even over het besluit de portefeuille waar we twijfelen of het eerst naar de algemene reserve gaat. Als je kijkt naar het besluit, dan staat bij B het positieve jaarrekening, dus naar toe te voegen aan de algemene reserve. En dan vervolgens ga je vanuit de algemene reserve allerlei middelen aanwenden. En daar valt dit ook onder. Ja, dat heeft wel met de jaarrekening te maken. Ja, wel. Nee. Nee, dat heeft uh, te maken... Uh, ja. Dames en heren, meneer, meneer Kramer, u uh, zegt ongetwijfeld zinvolle dingen. Nee hoor. Maar, uh, nee, dat, voor ons nog ga ik ervan vanuit dat het wel zo is. Wilt u dat via de microfoon ook even met ons delen? Ja, ja voorzitter, heel kort. Uh, een Draai. jaarrekening heeft in, uh, in mijn beleving alleen maar te maken met de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgegeven middelen voor dat jaar... En het heeft niets te maken met allerlei wijzigingen die je gaat doen voor komende jaren. Je sluit het boekjaar gewoon hiermee af. Nee meneer okay, Kramer, rechtdoor. want dan zou u ook niet met punt C van de, van de besluiten eens kunnen zijn. En met alle andere nou, dat dingen is, die dat er is, staan... Dat is helemaal correct, het gaat alleen om de eerste twee punten. Nee, dat is dus niet correct. Uh, je kunt gewoon bij de jaarrekening kun je vaststellen als raad wat je met de overblijvende middelen wil doen. En dat is wat er gebeurt. En één daarvan is het amendement. Dus er is helemaal niks mis mee. En dat is heel rechtmatig en ook doelmatig. Ja. Goed. Uh, dat was wat u betreft een tweede termijn, meneer Tone. Iemand anders nog? Ik kijk rond. Nee? Uh, meneer Mettes, u heeft het amendement ingediend. Er is vanuit het college iets gezegd over de algemene reserve. En meneer Tonen heeft er ook iets over gezegd. Is dat aanleiding voor u om wel of niet het abonnement aan te passen? Nee, het hoeft niet aangepast Goed. te worden. Ik stem het alleen even af. Dank u wel. U handhaaft het abonnement? Jazeker, ik merk de steun, dus daar ben ik heel blij mee. Dank u wel. Goed, dames en heren, dat betekent dat wij tot besluitvorming over kunnen gaan. Als u nog hebt dan houd ik de motie. Mevrouw Van der Veld. Ja, sorry. Um, ik heb u daarnet nog horen zeggen, of iemand hier, dat het aan de Griffie is om dat even uit te zoeken. Dus ik zou eigenlijk van de Griffie willen weten wat het nou moet worden. Moet het dan wel een amendement zijn, in onze ogen dus niet, of moet het een motie worden? Uh, dat heeft u wethouder Bluis horen zeggen. Ja. En u heeft mij daar vervolgens niets mee zien doen. Klopt, hè, tot nu toe feitelijk. Dus ik denk van, nou, voordat en u nou tot Ik hoor u zeggen dat u nieuwsgierig bent naar de opvatting van de griffier. Heel nieuwsgierig. Nou, dan ga ik een uitzondering maken. Uh, meneer de griffier, wilt u er iets over duiden? Dank u wel, voorzitter. Um, het, het kan een amendement zijn. Uh, in de zin dat de opstellers bedoelen dat de, het college dit in de ontwerpbegroting zetten... die aangeboden gaat worden aan de raad. En dan pas uiteraard besluit de Raad over de begroting. Ik denk dat mevrouw Van der Veld daarop doelt... het kan nu niet rechtstreeks in de begroting... het kan in de ontwerpbegroting die nog ter vaststelling aan de Raad komt. Dus in die zin kan het nu een abonnement zijn... en bij de begrotingsvaststelling besluit u alsnog... of dit zo handhaafd blijft of niet. Het is dan wel een opdracht aan het college om het nu zo te doen. Dus het kan een abonnement zijn. Dank u wel, meneer De Dan ben ik allemaal aangekomen bij het in stemming brengen van het ongewijzelde abonnement... zoals dat is ingediend door de fracties van het CDA, D66 en OPZ. Bij handopsteken graag. Wie is... voor, voor, voorzitter, voorzitter, ik hoor de griffier duidelijk zeggen dat het bij de voorjaarsnoten hoort. Dus... Nee. Nou, dat hoor ik hem wel zeggen. Ja, dat is een deel van wat hij zegt. Uh, maar ik zal hem even in mijn woorden samenvatten. Uh, en u mag naar de griffier kijken of ik hem samenvat of niet. Goed, wat de griffier heeft gezegd is, ja het kan bij abonnement bij de jaarrekening. En vervolgens de daadwerkelijke besteding daarvan zult u in de begroting tegemoet zien. Dat is wat de griffier heeft gezegd. En dat staat hier ook in het abonnement. Ja. En u kunt het ook bij de voorjaarsnoten doen. Er gaan verschillende wegen naar Rome en naar Zandvoort, dat weet u. Het abonnement bij hand opsteken. Het kan, het mag en het is regelmatig. dus het gaat nu om de inhoud, wilt u het? Bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement zoals genoemd? Ik constateer dat voor zijn. De oudere partij Zandvoort, GBZ, Partij van de Arbeidssociaal Zandvoort, het CDA en D66. Wie is tegen het abonnement? Tegen is de fractie van de VVD. Met stemverklaring. Met stemverklaring, mevrouw Geurenson. Ten eerste heeft de wethouder in de commissie toegezegd... met een voorstel te zullen komen. Daarmee is het amendement overbodig. En ten tweede is de voorjaarsnodige kwestie. En dat is puur voor het proces. Dank u wel. Daarmee is het raadsvoorstel aangepast... zoals geduid in het aangenomen amendement. En breng ik het raadsvoorstel... zijnde de, het jaarverslag en jaarrekening 2015... ...bij uw instemming, bij hand opsteken, wederom. Wie is voor het jaarverslag en jaarrekening 2015? Voor zijn... ...alle partijen in de Raad en daarmee is het unaniem aangenomen. Ik dank u wel. Dat betekent dat wij doorgaan naar agenda punt 10... ...en dat is de voorjaarsnota. De voorjaarsnota... is kennelijk een aantrekkelijk stuk voor u... want ik constateer dat er al redelijk veel uh, moties en abonnementen... nou, vooral abonnementen, zijn aangekondigd. Ik ga eens even inventariseren... wie allemaal wat wil zeggen... zonder nog de volgende te bepalen. Bij hand opsteken graag. Meneer Tonen. Meneer Sandbergen. Mevrouw Geuransson. Meneer Metters, niemand meer. Goed. Um, ja. Dat is een goed idee, meneer de griffier. En dan ben ik op zoek gegaan naar het pakketje. Ik ga de volgorde hanteren. Nee, dat is niet erg. Dank u wel. Ik heb een andere inmiddels. Ik ga de volgorde hanteren zoals in het voorliggende pakketje amendementen en moties bij u ligt. En dat betekent dat ik begin met de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort. Want dan kan en ieder ook gelijk zijn of haar amendement indienen. Meneer Toonen. Ja, voorzitter. Dank u wel. Uh, u heeft drie amendementen van ons gezien. En... Uh... Daar laat ik het niet bij. Ik heb nog één extra punt... waarvoor ik geen amendement in zal dienen... namens de Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort. Omdat wij niet de indruk hebben dat we daar de Raad in meerderheid in meekrijgen... maar ik wil er wel aan refereren. En dat is het verhaal over de prestatieafspraken. Um, het verhaal over de prestatieafspraken waar uh, toch weer uh, omheen gedraaid wordt... en dan wordt er een van de mededeling die in april ergens is verstuurd aan de Raad... die wordt van stal gehaald waarin staat... Dat er verplichte eh, beleidsindicatoren moeten komen conform het veranderde BBV. Dat neemt niet weg dat de raad de bestaande eh, prestatieindicatoren heeft vastgesteld en waarom. Die zijn gemaakt als extra controle eh, instrument voor de gemeenteraadse op de uitvoering door de raad, ja, door het college. En uh, ik heb daar opmerkingen over gemaakt uh, in, uh, bij de begrotingsbehandeling, ik heb daar een commissie over gehad en het moet wel dan toch van het hart dat er. Dan uh, wordt op een gegeven moment gezegd: ja, maar uh, je, hebt er zelf, je bent er zelf niet meer op teruggekomen, ja, het staat niet in de toezeggingenlijst. Maar het is volgens mij niet mijn taak. Uh, niet de taak van de raad om dat soort dingen bij te houden. Uh, op het moment dat, u, uh, dat er iets uh, afgesproken wordt, dan behoort u dat na te komen. Ik heb nog eens een keer de band afgeluisterd. En ik heb nu maar even letterlijk opgeschreven, voorzitter, wat u zei. Uh, u zei, u raadt mijn gedachte toen ik het had over een commissie van de raad. Dat zou ook mijn voorstel zijn om begin volgend jaar met een kleine commissie die indicatoren eens langs te gaan. Toen heb ik nog gezegd een raadscommissie. Ja, een raadscommissie. Prima, ga ik straks even inventariseren, dat zijn uw woorden. En dan is het toch, uh, ja ik vind het heel erg vervelend om het maar zachtjes te zeggen... ...dat het college dan toch meent uh, die prestatieindicatoren uh, te wijzigen, aan te passen, enzovoort, enzovoort. Dat is niet uw bevoegdheid. De Indicatoren van de raad zijn van de raad. En dat daar dan verplichte indicatoren bij komen vanuit het Rijk... Dat geeft, is geen argument om dan ook maar in die andere indicatoren te zitten rommelen. Goed, dat gezegd hebbend, voorzitter, gaan we vrolijk verder en terug naar bladzijde 8. Want dit was voor de luisteraars op bladzijde 37. Maar die kunnen dat toch niet doen. Um, dan gaan we naar bladzijde 8, voorzitter. Op bladzijde 8 uh, is er een, uh, staat er een, uh, een passage over de besluitvorming over de winstneming van de louis david En waar de Raad een. Uh, amendement voor heeft vastgesteld. En daarin staat dat bij de voorjaarsnota... een onderwaard voorstel zou moeten worden gedaan. Hey, dat doet meneer, het college niet. Meneer, meneer Toner, u bedoelt dat de raad een motie heeft vastgesteld, denk ik, hè? Zegt u? U zegt net een amendement. De raad heeft een amendement vastgesteld. Oké. Okay. Ja. Ik, ik, uh, de raad heeft een amendement vastgesteld ja. op 22 uh, december. En... Um, ik ga dat amendement niet meer voorlezen, want daar refereer ik aan in het, in het nieuwe amendement. Overwegende dat het college van BMW in het raadsvoorstel van 7 oktober 2015... in zaken de herziening van de grondexploitatie louis david Grey zelf aankondigde te komen met een voorstel over de aanwending van de winstneming louis david -Carré. En dat is dan bij de voorjaarsnota 2016... Dat de gemeenteraad daarop tijdens behandeling in de raadsvergadering van 22 december 2015... een amendement met 11 stemmen voor en 2 tegen, want er waren er 4 niet... heeft aangenomen waarin het college is verzocht... de raad bij de voorjaarsnode 2016 een onderbouwd voorstel te doen... over de maximale hoogte van de reserve kundige ontwikkeling... conform bepaalde punt 14 van de financiële beleidskaders... dat het college verder is verzocht... ...de Raad, afhankelijk van de vastgestelde hoogte van de reserve... ...bij de voorjaarsnode... ...nee, u wacht nog even, jawel, jawel, jawel... Ja. ...bij de in vers 16 een voorstel te doen over de storting... ...ter aanvulling van een mogelijk tekort... ...dan wel de aanwending van een mogelijk surplus. Dat de portefeuillehouder financiën namens het college heeft ingestemd met dat amendement. Dat het college heeft gemeente kunnen besluiten dit amendement niet uit te voeren... ...ondanks het eigen voornemen... Ondanks het aangenomen amendement en ondanks de instemming van het college met dit amendement. Voorts overwegende dat een amendement geen vrijblijvend verzoek is aan het college, maar dat het een raadsopdracht betreft, besluit het college op te dragen, bedoeld amendement alsnog uit te voeren en te verwerken in de programmabegroting 2017. Dan gaan we naar bladzijde 15 voor het volgende amendement, voorzitter. En dat gaat over de Nota Openbare Ruimte. Ook daarover kwam vandaag nog een mededeling van, van, van het college binnen via de Griffie. Over iets wat in de najaarsnota ze hebben gestaan. En uh, wat gaat over het verschuiven van de Nota Openbare Ruimte. Het is heel vervelend als je keer op keer op keer het over deze materie hebt. En je dan op de dag van de raadsvergadering... En, uh, en, uh, een stuk voor je neus krijgt, een stuk waarin dan zou staan. Uh, wat de besluitvorming zou zijn geweest. En dan kun je kijken, ja, er staan ook allemaal lijstjes in, met data, met kruisjes en dingetjes, maar dat is niet, zo gauw, niet zozeer het punt. Het punt is. dat de nota openbare ruimte, en daarom zal ik het, het amendement er meteen maar meenemen. Uh, dat de noodopenbare ruimte deel A op 29 oktober 2013 door de Raad is vastgesteld. Drie jaar geleden. Dat de startnotitie openbare ruimte deel B op 18 februari 2014 is vastgesteld. Waarin als realisatiedata voor de deeluitwerkingen ...respectieve derde kwartaal 2015 en vierde kwartaal 2016 zijn opgenomen. Dat het college van BMW zonder enige uitleg in de voorjaarsnota van begroting 2016. De openbare ruimte deel B heeft doorgeschoven naar het vierde kwartaal 2017. Vervolgens lees je dan terug in de najaarsnota met de jaar verschuiven. Nee, ja, nou dat hadden ze al gedaan, dus dat blijft dan 2017. Uh, dat college van BMW. wederom zonder enig uitleg in de voorjaarsnota 2016, voorstelt deze nota door te schuiven naar het tweede, vierde kwartaal 2018 dat hierdoor inmiddels een vertraging van drie en twee jaar optreedt... hetgeen als niet aanvaardbaar wordt beoordeeld. Het zou betekenen, voorzitter, dat de Raad... vijf jaar na vaststelling van de Nota Openbare Ruimte deel A... vijf jaar na datum pas de Nota Openbare Ruimte deel B 1 en 2 zou kunnen vaststellen. En daarom stellen we voor in de voorjaarsnota... de bestuursagendaprogramma programma 2 ruimtelijke domein aan te passen... Door de nota openbare ruimte deel B1 en deel B2 te verplaatsen van 2018 naar het de derde, respectieve vierde kwartaal 2017. Uh, in die najaarsnota, dat was het amendement, voorzitter, nog even. In die najaarsnota, daar staat dan ook nog dat de uh, effecten van het opschrijven van de noodopenbare openbare ruimte en het GVVP liggen voornamelijk in de onderlinge afhankelijkheid van beide plannen. <kwijls> voorzitter, GVVP had er ook al aan moeten zijn. Dus als u nodig wil dat we ook nog een amendement indienen om ook het GVVP volgend jaar te doen. Dan uh, vindt u ons helemaal aan uw zijde. Want dat wordt ook maar uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. Maar juist omdat wij vinden dat de openbare ruimte een voorloper zou moeten zijn. Van, uh, en eerder klaar zou moeten zijn en kunnen zijn dan het GVVP. Komen wij hier met dit, uh, met dit amendement en laten we het GVVP maar even buiten beschouwing. Graag gedaan. Hoe zit het dan bladzijde 52? En op bladzijde 52, en is op andere pagina's is er ook sprake van... ...waar hebben we het over de financiële kaders, de financiële positie... Uh, ...waar we het hebben over de uh, minimumbuffer van de algemene reserve. Als we kijken naar de ontwikkeling van de algemene reserve... ...dan zien we dat er in uh, 2020... Als wij niet doen, er 11.000 euro in. 11 miljoen. 11.000. 11 miljoen euro in die mooie grote spaarpot zit. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Vandaar dat wij een am am am amendement hebben gemaakt. Overwegende dat ten aanzien van de algemene reserve. in de algemene financiële kaders. vernoemde bladzijde 52 van de voorheidsnota. een minimumbuffer is opgenomen van 5 miljoen. Dat de minimumbuffer bij een begroting van 46,5 miljoen ruim 10,5% bedraagt van het totale begrotingsbedrag, ongekend in Nederland. Dat een deel van de bestemmingsreserves is opgegeven, een van die bestemmingsreserves waar we straks overhouden van de WMO, voor 8 ton. Dat de algemene reserve bij ongewijzigd beleid blijft groeien tot 11 miljoen in 2020. Hetgeen bij geprosnotiseerde begroting van 45,5 miljoen, kijk in de het, in het, in meerjarenraming. Uh, ...in 2020 leidt tot een buffer van ruim 24% van het totale begrotingsbedrag. Dat die algemene reserve bedoeld is om risico's af te dekken en onvoorziene uitgaven te kunnen doen. Dat de algemene reserve niet bedoeld is te fungeren als een gemeentelijke spaarpot. Dat met een weerstandscapaciteit in 2016 van meer dan 15 miljoen... ...het totaal aan risico's van 4,4 miljoen ruimschoots wordt afgedekt... Meer dan drie keer zoveel namelijk. En de verdere groei van de algemene reserve er ook niet in de reden ligt. Dat er daarentegen een zekere veiligheidsmarge aangaande toekomstige ontwikkelingen in rail genoemd kan worden. Besluit de algemene financiële kaders financiële positie onder punt 1 als volgt aan te passen. De minimumbuffer van de algemene reserve vast te stellen op 5 miljoen. En een maximum van de algemene reserve te stellen op 6 miljoen. Besluit voort het college van BMW te verzoeken... Bij de begroting 2017 te komen met een voorstel voor de besteding van de overblijvende middelen. Waarbij de denkrichtingen zouden kunnen zijn minimabeleid, lastenverlichting, aanpassing, verkeers, verkeers tarieven, parkeertarieven, et cetera. Zandvoort, 28 juni, 2016 PvdA en Sociaal Zandvoort. Dat waren onze bijdragen, voorzitter. Dank u wel. Meneer Tonen, u heeft nog een interruptie. Meneer Ja, nou, Dank u wel, meneer voorzitter. Eigenlijk een meer verhelderende vraag aan de uh, heer Tonen. Overigens is het een, uh, een heel reëel uh, amendement. Uh, Zoals ik hem zo lees. En waarom een maximum van 6 miljoen? Dat zijn natuurlijk, u noemt een aantal aspecten. Die zijn natuurlijk variabel naar aanleiding zeg maar, van de uitkomsten die elk jaar natuurlijk kunnen veranderen. Zoals weerstandsvermogen, de algemene reserve en dergelijke. En vroeg ik maar gewoon af waarom er een maximum was gesteld aan 6 miljoen. Had dat te maken gewoon met de hoogte die dan in 2020 ontstaat? Of is het gewoon iets wat u een acceptabel maximum vindt? Uh... Vooral het laatste. Als je kijkt naar wat, wat, wat algemeen landelijk... Wat je, wat je tegenkomt... veel gemeenten zitten op 5, 6 procent. Een enkeling op 7, 8 procent. Maar 10 procent is al wel... Een behoorlijk, een behoorlijk percentage. Neem niet weg dat ik... kijkend naar wat er allemaal nog op ons afkomt... denk van nou laten we toch maar een veiligheidsklep inbouwen... door er nog een miljoen aan toe te voegen. Dan, dan, dan kan het haast niet anders zijn... Dat je daar meer dan voldoende dekking hebt. Uh, en dat je niet elke keer naar die raad hoeft te rollen. Want daar gaat het om, hè, ook bij de uitvoering. Dat je er niet elke keer naar de raad hoeft te rollen van hé, hey, dat moet weer bijgesteld worden. Vandaar dat ik op dat, op dat bedrag van die 6 miljoen mee ga zitten. Wat bij 45 miljoen uh, in 2020 uitkomt op een uh, 12% ongeveer. Voorzitter. Voorzitter, dank u wel meneer Tone. Meneer Nemmers. Ja. Um... Dat een beetje commentaar op uh, het laatste bijdrage van meneer tonen of uh, het amendement van de Algemene Reserve. We um, hebben wel meer kritiek hierop. Maar uh, kijk, die zekere veiligheidsmarge... en toekomstige ontwikkelingen, dat is een beetje onduidelijk. Behoorlijk onduidelijk. Zoals u de voorjaarsnota goed leest... er uh, staat toch wel redelijk wat uh, zeer uh, financiële onzekerheden in... En als u dan ergens leest uh, dat het college in het kader van de uitvoering... en de nog niet uh, gematerialiseerde financiële afspraken met de gemeente Harlem de bijdrage in de beheerskosten uh, verhoogd heeft van 3 naar 5 ton. Ja. Uh, dat kan eindigen op 1,2 miljoen. Dus denk, en er lopen er nog een aantal ontwikkelingen uh, in uh, het sociaal domein dan is het helemaal niet onverstandig om er gewoon heel even niet aan te komen. Dus ik begrijp het standpunt van meneer Tone... want het is ook zijn principe, min of meer... om uh, surplus in een overschotten uh, naar de algemene zelf te doen... en niet te bestemmen. Maar dat, uh, daarmee creëert hij uh, voor politieke partijen... en het college financiële manoeuvreerbaarheid... Om uh, wensen te realiseren. Of ze er nou wel of niet toe doen voor een badplaats is dan even niet zaken, Maar dat is een politieke discussie. Maar wij vinden dat uh, de zaak uh, zoals die in het amendement staat. Uh, dat je dat beter niet kan doen. En daar even mee moet wachten. Ja. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Tone de behoefte om te reageren of pakt u hem in tweede termijn? Nee, voorzitter, Ik heb geen vraag om het. Goed. Uh, meneer Sandbergen. Mag ik nog een verhaal van de vraag stellen, meneer de voorzitter? Jazeker, meneer, meneer Bensen. Uh, ik ben namelijk even nieuwsgierig... Meneer Tone, Meneer Bensen, van... wilt u de microfoon iets meer naar u toerichten? Want ik kon u al amper verstaan. Ik ben even nieuwsgierig van uh, meneer Toner... ...van waarom gaat u voor een vast bedrag... ...en niet voor een bepaald percentage... ...van het balans totaal... ...wat op zichzelf volgens mij veel logischer zou zijn. Meneer Toner. Ja, dat mag voor mij ook. Het is, het is niet echt gebruikelijk. Um, maar daar valt een discussie over op te zetten. Maar ik denk dat we dat dan misschien in een latere termijn moeten doen. Het gaat er hier nu even om. Dat, dat, uh, dat wij uh, hier willen, willen vastleggen dat je niet alleen een minimum hebt, maar dat je ook moet kijken naar een maximumbedrag. En uh, als je uh, kijk, er, er, zijn, er zijn allerlei uh, vormen voor om te berekenen wat je dan nodig hebt. En de, de, de, de, de, de, de, die vind je ook terug in de vakliteratuur. Wanneer het voldoende is, wanneer het meer dan genoeg is, wanneer het onvoldoende is, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daar zijn berekeningen op los te laten. Um, dat kan. Maar wat ik, wat ik tot nu toe ontde, gezien heb, ontdekt heb, is dat die bedragen uh, die liggen. of die, die, die, die, die, ja, die bedragen van die algemene zelf liggen, over het algemeen tussen de 5 en de 10 procent van begrotingen. En vandaar dat, we, dat, dat ik op die lijn uh, heb doorgeborduurd. Maar uh, je, zou, uh, je zou ook nog eens een keer, maar dan op een ander moment misschien, uh, nog eens kunnen kijken of je een verdiepingslag moet maken. En die discussie wil ik best met u, uh, met u aan. Het ja. lijkt me ook niet, het uh, lijkt, lijkt me een zinvolle discussie. Voor de meneer, voorzitter. Ja, het was, uh, een ja voorzitter. het was een aantal jaren geleden was het gebruikelijk om uh, weerstandsvermogen op 12 miljoen euro uh, te houden. Of guldens. Uh, ik dacht euro's. Maar uh, door het invoeren van risicoprofielen, uh, projecten en daar een inschatting van te maken, um, is dat teruggebracht naar uh, rond 5 miljoen euro, omdat men had verzonnen dat uh, alle risico's uh, uh, toch niet tegelijk optreden. Vandaar dat het dan uh, verlaagd is. Maar in dit geval, in dit tijdsgevricht, <lacht> lijkt het me onverstandig om uh, die kant uit te gaan. Omdat het bol staat van de onzekerheden, dus kan je dat Best wel verhogen en even nog niet uh, in de algemene pot stoppen om uh, in de komende jaren het bes te bestemmen voor leuke dingen voor de mensen. Dank u wel meneer Demmers. Meneer Toner nog een reactie? Ja voorzitter, want uh, de heer Demmers zegt toch iets merkwaardigs. Hij zegt namelijk dat we de algemene reserve hebben verlaagd. De algemene reserve is twee jaar geleden uh, op voorstel van het college verhoogd. De minimumbuffer. Die is dus nooit verlaagd. Die is verhoogd. Dank u wel. We gaan verder in de eerste termijn. Meneer Sandbergen. Ja, dank u wel voorzitter. Ik zit, ik zit met een klein uh, dilemma. Um, uh, inhoudelijk uh, met betrekking tot de voorjaarsnoten heb ik eigenlijk niet zoveel te zeggen. Omdat uh, wij in de commissievergadering daar uitgebreid uh, aan het woord zijn geweest. We vragen hebben gesteld en inmiddels ook antwoorden hebben gekregen. Um, ik word... Um, ik word geconfronteerd met een uh, groot aantal uh, amendementen... ...zeker moties. Uh -huh. uh, Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid... ...hebben uh, hun moties ingediend en toegelicht. Um, ik kan mij... Uh, ik weet toevallig, en u weet dat ook... ...dat er nog een aantal amendementen... ...zeker moties te verwachten zijn. Dus ik vraag me af of... Het niet handig is dat ik nu de motie um, voordraag die ik uh, ga indienen namens uh, OPZ, het CDA en D66... ...en dat ik dan in tweede termijn uh, in kan gaan op uh, alle uh, amendementen, zeker moties van de andere partijen. Is dat niet uh, praktisch? Ja, u sluit bijna naadloos aan bij datgene waartoe ik u heb proberen te verleiden. Met die uitzondering dat u zegt ik ga reageren op alle zaken in tweede termijn. Maar mijn bedoeling was ook dat u in uw verhaal wel of niet verweeft datgene wat u ook indient. Dus gaat u gang. Dank u wel. Dan volsta ik op dit moment met de motie die ik namens opzet. Het CDA en D66 indien. En dat heeft betrekking tot de voorjaarsnota, agenda punt 10, overwegende dat. Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat er ongeveer 2,5 miljoen niet besteed is. Het college extra middelen wil vrijmaken voor investeringen. Uit de meerjarenraming blijkt dat de financiële positie van Zandvoort aanzienlijk is verbeterd. De algemene reserve is vastgesteld op minimaal 5 miljoen. Het verder gezond maken van de gemeentefinanciën voor ons een speerpunt is... ...roept het college van BMW op tot 1, 1 miljoen uit te trekken voor de verlaging van onze schuldenpositie. 250.000 euro te besteden aan het versterken van het economisch klimaat, klimaat van de toeristische badplaats Zandvoort-aan-Zee. 250.000 euro te besteden, aan, te besteden aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, met name voor de boulevard. Met een plan van aanpak te komen voor deze investeringen in Zandvoort... ...en voorstellen hierover bij de begroting 2017 te presenteren... ...zodat de raad hierover kan besluiten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Sandbergen. Zijn er vragen ter verduidelijking voor deze motie? Nee, dan gaan we verder. Ik zit even te kijken... Um, ...meneer Mettes, ik vermoed dat u ook wat moties en abonnementen gaat toelichten. Klopt dat? Voorzitter, ik laat het bij één dus, dat oh, valt in dat geval nou, mee. Dan heb ik u toch gehoord in de eerste termijn en de motie. Uh, ik wil uh, beginnen met, uh, met de motie uh, in eerste termijn. Uh, wij hebben vragen gesteld en dat is in de commissievergadering uh, aan de orde geweest. En die vragen die gingen over de kostendekkendheid van de riooltarieven. Uh, daar hebben we antwoord op gekregen, daar zijn we uh, blij mee. En uh, dat heeft met name te maken met het nieuwe besluit. Uh, ...bezoldiging uh, wat, wat eraan zit te komen. Dat heeft ons in ieder geval gebracht tot deze motie. Deze motie ja, heet... Meneer Metters, on... Meneer rauw heeft een vraag ter verduidelijking. Oh. Uh, besluit. Nou, u zegt besluit bezoldiging, maar... Nee, nee, nee, nee. nee, nee dat ja. Snap, ja, weet ja. ik niet waar het over gaat. Ja, want ik krijg geen loodsverhoging, dat weet ik al. Nou dat, is nou, dat is nou... Ja, dat is jammer, ja, ja. Nee, dat heb ik niet gezegd. <laughs> nou, oké. Okay. Ik kijk het even na. Waar BBV voor staat. Ik heb het hier ergens liggen. Want in de oh, nee, mededeling mevrouw, is er... ik weet waar het zo het, het voor staat. BBV. Ja, nee, maar dus daar, dat we, de BBV ken ik wel, Omdat hij begon op besluitbezolging. En dan denk ik, besluitbezolging, dat ken ik niet. Nee, nee. Alder. Gaat u verder, meneer mettes. <laughs> Dank u wel, want het is ook toegelicht in een mededeling. Uh, waar het om gaat voor het, uh, het CDA en de fractie van OPZ, uh, dat is dit. Uh, wij sluiten, zoals het college dat ook uh, gedaan heeft in de voorjaarsnota, uh, lastenverlichting op voorhand niet uit. Zijn we ook de, uh, die melding hebben we ook gedaan in de commissievergadering. Dat zullen mensen zich zeker herinneren. En die gaat in dit geval over de kostendekkendheid van de uh, riooltarieven. Dat is ook de basis uh, voor het vaststellen van die riooltarieven. Ik zal hem dan voorlezen. De overweging is dat de financiële positie van de gemeente Zandvoort sinds 2014...